7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal... vragen we ons af hoe het verder moet met de Oekraïne. En u hoort meer over dat criminele duo dat op de vlucht is. Nu al meer daarover in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse en Duitse politie zijn een klopjacht begonnen op die man en die vrouw die gisteren in Enschede een man neerschoten na een caravan inbraak en s'avonds een gezin in Enschede gijzelden. Het duo nam daarna de vader van het gezin in zijn auto mee naar Duitsland, liet hem 15 kilometer van de Nederlandse grens vrij en is daarna met zijn auto gevlucht. De man van 25 en de vrouw van 19 worden al weken gezocht door de politie, onder meer voor zware mishandeling, ontvoering en een serie overvallen. De meeste telecomproviders ronden de beltijd nog altijd af op minuten in plaats van seconden, meldt de Consumentenbond. En daardoor zouden klanten tot 30% te veel betalen. Sinds 1 januari vorig jaar moeten providers minstens één abonnement aanbieden, waarbij per seconde wordt afgerekend. Maar dat abonnement is vaak nauwelijks te vinden, zegt de Consumentenbond. Ze zijn vaak in andere bundels opgeborgen of ergens achteraf verstopt. Dat is ook wel een bezwaar wat we ook daarop hebben. Wat ons betreft moeten alle abonnementen gewoon per seconde berekend en afgerekend worden. De providers zelf zeggen dat klanten liever een laag maandbedrag betalen dan dat er per seconde wordt afgerekend. De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam gaat eind maart terug naar 80. Volgens het AD maakt minister Schultz dat vandaag bekend. Nu mag op beide wegen nog 100 km per uur worden gereden. De rechter bepaalde eerder dat de minister opnieuw naar de maximumsnelheid moest kijken... omdat ze te weinig rekening heeft gehouden met lawaai en luchtvervuiling voor omwonenden. Schultz zegt in het AD dat ze de maximumsnelheid verlaagt om zich aan de overlastnormen te houden. De nieuwe machthebbers in Oekraïne willen vandaag een regering van nationale eenheid presenteren. Wie de premier wordt is nog onduidelijk. Een van de kandidaten is oppositieleider Janetschuk. Hij is van de vaderlandpartij, net als oud-premier Timoshenko. Zij wil nu president worden. De afgezette president Janukovic is nog altijd spoorloos. Intussen zeggen westerse landen toe dat ze Oekraïne financieel zullen steunen. Zoals de Verenigde Staten. The Partners around the world stands ready to provide support for Ukraine as it takes the reforms it needs to. Uh, to get back to economic stability. En zo in het Radio 1-journaal meer over Oekraïne met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het Pakistanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op opstandelingen in het noordwesten van het land. Vlakbij de Afghaanse grens. Daar zouden zeker 27 mensen zijn gedood. Het is onduidelijk of er ook burgerslachtoffers bij zijn. De Pakistanse regering brak vorige week vredesgesprekken met de Taliban af... omdat extremisten 23 militairen hadden geëxecuteerd. Sindsdien heeft het leger meerdere luchtaanvallen uitgevoerd... op gebieden waar opstandelingen zich schuilhouden. Daarbij zijn al tientallen doden gevallen. De opening van de nieuwe luchthaven van Berlijn... wordt mogelijk nog verder uitgesteld. Dat staat in een brief van de luchthavendirecteur... die in handen is van het Duitse persbureau DPA. Een van de oorzaken is volgens correspondent Tim de Wit... de bekabeling in de terminals. 90 kilometer aan kabels, die moeten allemaal worden omgelegd... omdat het op deze manier, zoals het nu ligt, niet brandveilig is. De noordelijke start- en landingsbaan, en die moet nog gerenoveerd worden. Dan zitten we al in 2016 voordat die landingsbaan af is, enzovoorts, enzovoorts. De opening stond oorspronkelijk gepland voor eind 2011... maar is al keer op keer uitgesteld. Het complex in Berlijn valt miljarden duurder uit. De postbezorger van PostNL in Brabant heeft bijna 3200 brieven achtergehouden. Nadat mensen in Zundert over vermiste post hadden geklaagd... werden in een leegstaand voormalig huis van de man duizenden brieven gevonden. PostNL heeft de ongeopende en onbeschadigde brieven alsnog bezorgd... met een excuusbrief erbij en die man is vorige maand ontslagen. Dan is weer nog. Eerst wat zon in het noordoosten... vanmiddag van het zuidwesten uit regen. En aan zee vrij veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen nog een bui, verder geregeld zon en ongeveer 9 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, heel in de geest. Er staan vier files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Gratem en Nederweert, vier kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Verder de gebruikelijke file op de A8, Zaandam-Amsterdam... tussen Westzaan en Knopend Koenplein, vier kilometer... Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen, 5 tussen Geldermalsen en Tiel-West. Daar zijn ze bezig met het vervangen van de vangrail. Er is vannacht een ongeluk gebeurd en daarbij is de vangrail geraakt. De linker is richting Nijmegen voorlopig dicht. En dat zorgt ook weer voor een, de zogenoemde kijkersfile de andere kant op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Echteld en Wadenooien 7 kilometer. In Oeganda is een zeer strenge homo-wet aangenomen. Hoe Nederland moet reageren vragen we zo aan de voorzitter van het COC.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 In Kassa Groen maak jij ook zelf je kleren of zet je een stuk op je kapotte broek? De naaikursus anno nu. Van koekjes tot make-up. In veel producten die we kopen zit palmolie. Palmoliewinnen kan slecht zijn voor het milieu. Ik laat je zien welke producten je beter kunt mijden. Vanavond in Kassa Groen, tien voor half acht bij de Varen op Nederland 2. Slimwoner. Wat is een slimwoner? Als slimwoner woon je prettig en energiebewust.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 Het blijft een raadsel waar de afgezette Oekraïense president Yanukovych is. Maar zijn lot zal hij niet ontlopen, zegt de ambassadeur van de Oekraïne in Groot-Brittannië. Waar hij ook is, hij zal worden berecht. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Misschien is hij wel in Rusland inmiddels. Correspondent Geert Groot-Koerkamp al iets van hem gehoord. Nou, hier niet in ieder geval. De, de laatste berichten zijn en blijven dat hij ergens op de krim is gesignaleerd uh, twee dagen geleden. En sindsdien uh, is het onbekend waar hij naartoe is. Er uh, zijn uh, geruchten dat hij op een schip van de Russische van Zwarte Zee zou zijn... Maar de vestiging hebben we niet. Vertegenwoordigers van de EU, Verenigde Staten en ook het IMF zijn inmiddels in Oekraïne... waar een nieuwe regering wordt gevormd, zijn ze mee bezig. De grote buur Rusland is bij monden van premier Medvedev eh, niet blij met die gang van zaken. Hij heeft laten weten de nieuwe Oekraïnse leiding niet te erkennen. En kijkt vervolgens toe, eh, geert hood in Moskou. Eh, betekent dat dat de Russen nu helemaal aan de zijlijn staan en ook helemaal niet meedoen met gesprekken? Nou, ze doen niet mee met gesprek op dit moment, maar helemaal aan de, lijn, aan de zijlijn staan ze natuurlijk niet. Het is natuurlijk ook, uh, uh, ja, met weder zegt dat we natuurlijk ook als een soort proefkaart. We erkennen die regering nu niet. Uh, de oppositie in Oekraïne heeft volgens de Russen de afspraken gemaakt afgelopen vrijdag geschonden. Uh, en met weer zegt, ja, mensen die met Kalashnikovs en gemaskerd door de straten van Kiev lopen, moeten wij die soms erkennen als regering. Met dat soort mensen kunnen wij niet praten. Maar aan de andere kant uh, weten de Russen natuurlijk heel goed dat er uh, na vandaag ook een morgen komt. En uh, als de hele wereld de nieuwe regering uh, die er nu aan zit te komen in Oekraïne erkent en zaken gaat doen dan zullen de Russen dat ook moeten doen. Omdat ja, de Russen te grote belangen hebben in Oekraïne. Maar dat is misschien pas een volgende stap. Zitten ze nu nog in de fase waarin ze boos zijn op de Europese Unie vanwege de morele steun aan oppositie en de demonstranten? Uh, ja, nou, de, de Russen zeggen dat ze niet kunnen begrijpen waarom de Europeanen uh, zo uh, almas mas, uh, zeg maar, die nieuwe Oekraïense machthebbers uh, steunen. Uh, alsof ze vergeten wat die afspraken afgelopen vrijdag dus uh, beduiden. Uh, maar aan de andere kant, wat ik zeg, het is, het is ook een troefkaart. Het, het is ook een middel van de Russen om, om daarmee druk uit te oefenen, om misschien concessies concessie af te dwingen. Uh, wij erkennen niet, tenzij... Hè, en vroeg of laat zullen de Oekraïners ook weer bij de Russen moeten aankloppen, uh, omdat Rusland nu helemaal de grote duur is, de hele grote uh, dwarsverbanden zijn, uh, ook economische dwarsverbanden. De dus beide landen hebben elkaar vreselijk nodig en uh, dat zal niet zo lang ze laten wachten, denk ik. Ja. Dus het is de Russen, er is de Russen veel aangelegen om uh, Oekraïne toch enigszins binnen de invloedssfeer te houden? President Poetin van Rusland heeft al meermalen uh, onmiskenbaar laten doorschemeren dat, ze, uh, dat de Russen de Oekraïne beschouwen als de eigen invloedssfeer, als de eigen achtertuin. Ze uh, willen niet dat Europa daar een beschermder gaat zwaaien. Dat was een van de redenen dat de Russen zo gul waren met een krediet van 15 miljard dollar afgelopen december om de Oekraïners uh, te paaien. Het uh, is gewoon een, ja, it is, it is, it is een psychologische kwestie. Ook de Russen uh, kunnen zich niet voorstellen dat Oekraïne, met een land waarmee ze zoveel historische en ook economische banden hebben, dat dat in één keer maar uh, ja, richting Europa zou opschuiven. En uh, ja, ook objectief gezien: Rusland heeft Oekraïne gewoon nodig, omdat Oekraïne toch uh, een transitland blijft voor uh, Russisch gas naar Europa. Geert groot vanuit Moskou en over de economische situatie... en ook de politieke Natuurlijk spreken we straks na acht uur verder over Oekraïne dus. Tien over zeven. Er dreigt een genocide in Oeganda voor de anti door de anti-homo-wet... zeggen gevluchte Oegandese homo's. We are also uh, calling every other societies in, in, in Europe... to fight uh, for the, for the anti-bill... which is going to bring genocide in Oeganda... and it's really so terrifying for us. We roepen alle landen van Europa op om zich te verzetten tegen deze wet... die vandaag is aangenomen, want deze wet zal een genocide tot gevolg hebben. Families werden bedreigd dat ze in elkaar geslagen zouden worden... of vermoord dat hun huis in brand gestoken zou worden. Because of one of their members being gay. Alleen maar omdat één gezinslid homo was... En vanwege die anti-homo-wet geeft Nederland voorlopig geen financiële steun aan de regering van Oeganda. Het gaat om 7 miljoen euro die Den Haag jaarlijks uittrekt voor het verstevigen van de rechtsstaat. Wordt dus opgeschort. Homo-Blanke-organisatie COC vindt die nieuwe anti-homo-wet draconisch. We spreken nu met de voorzitter van het COC, Tanja Ineke, Goedemorgen. Goedemorgen. Is het dan een goed plan om die financiële steun stop te zetten, vindt u? Nou, zeker als het gaat om financiële steun waar de overheid last van heeft, hè, dus die de overheid treft, uh, dan is het een heel goed idee om die op te schorten, ja zeker. Ja, dus krijgen homo's in Oeganda daar dan niet de schuld van? Nou ja, kijk, daarom dringen wij er ook op aan om niet uh, de hulp stop te zetten die de burgers treft, want daar zal in, inderdaad een soort van uh, ja, zondebok effect van uitgaan. En dan, dan, dan wordt het nog erger voor uh, de, de homo's, lesbiennes, uh, bis- en transgenders in Oeganda. Nou, dus dan hebben we het over bedragen bovenop die 7 miljoen. Want die 7 miljoen gaat kennelijk alleen naar de regering. Ja, de, dat heeft uh, minister Ploumer gisteren ook uh, uitgelegd. Dat het, dat het erom gaat om daar het uh, justitiële apparaat te helpen opbouwen. Ja, als dat een justitieel apparaat is die vervolgens uh, dit soort verschrikkelijke wetten moet uitvoeren. Dan kunnen wij daar natuurlijk niet aan meewerken. Zo heeft ze dat gezegd. Wat zou Nederland en ook de, de, de verdere westerse wereld verder kunnen doen? Ja, kijk, wat we vooral moeten blijven doen... dat heeft minister Timmermans ook al gedaan... is bij de Oegandese autoriteiten echt erop aandringen... dat die wet wordt afgeschaft en daar ja. elke gelegenheid voor aangrijpen. Nou ja, Timmermans kan ook nog de Oegandese consul op het matje roepen. Verder kunnen we de Oegandese activisten blijven ondersteunen... en misschien nog intensiever ondersteunen. Want het is toch het meest effectief als van binnenuit het land... De, ja, de zaken worden veranderd. Ja, en tot slot denk ik dat het heel erg belangrijk is dat, dat uh, Oegandese uh, asielzoekers... op grond van hun uh, uh, seksuele oriënt oriëntatie uh, ja, hier gewoon asiel krijgen. Zonder ja, meer. Dat, dat gaan we later voorleggen aan staatssecretaris Deven. Dat is mooi. We, we hoorden eerder een reportage over Oegandese homoseksuelen in ons land. Heeft u enig idee hoeveel dat er zijn? weten wij niet, want dat wordt niet geregistreerd namelijk bij ons. Uh, dat, dat, daar, daar dringen wij al een tijdje op aan. Uh, juist, juist om ook dit soort, uh, ja, dit, dit soort situaties ook van getallen te kunnen voorzien. Maar uh, wij weten dat niet, we houden dat niet bij. Nee. En, en heeft u enig zicht op of, of zij hier ook gevaar lopen? Uh, misschien hun familie in Oeganda wel? Nou ja, zeker. Um, als, als je openlijk homoseksueel bent in Oeganda, dan ben je je leven niet zeker. Uh, als je hier nog uh, geen, uh, geen status hebt uh, en je loopt het risico om teruggestuurd te worden... dan is het echt heel erg gevaarlijk om uh, je identiteit bloot te geven. En uh, als je hier wel al asiel hebt gekregen of een status hebt... dan, ja, dan loopt je familie, dan, dan loopt je vriendenkring uh, da, daar ook gevaar. Ja, dat klopt. Ja. Zoals gezegd, later staatssecretaris Steven van Justitie daarover. Dat zal na acht uur worden. Dat vindt u trouwens van de gezamenlijke reactie van de westerse wereld. Want bijvoorbeeld Amerika had wel gedreigd met het, met het intrekken van financiële steun. Ja, ja ik denk, ik, denk ik, ik had eerlijk gezegd dit weekend nog de hoop dat, uh, dat hij niet zou tekenen. Het hm. uh, heeft niet de... geholpen. Sorry? Het heeft niet geholpen, die dreiging. Nee, dat, dat, nee. Nee, dat heeft niet geholpen. Um, en hij, hij, hij heeft nu zelfs gezegd, uh, geloof ik, uh, dat hij niet zwicht voor arrogante en roekeloze westerse groepen. Ja, het is echt... Ja, het, het, het tart elke beschrijving. Ik vind het echt heel erg uh, wat, wat daar gebeurt. Tanja Ineke, voorzitter van het COC. Hartelijk dank voor uw uitleg. Gedaan. Goedemorgen. Dag. AMB Verkeersinformatie, Helene De Geest. De grootste problemen zijn er op dit moment op de A15 bij Tiel... want daar is vannacht een ongeluk gebeurd. Ze hebben daar tijdelijk een barrier neergezet. Er staat dus de hele dag 90 boven de weg. Daardoor staat er richting Nijmegen 5 kilometer file bij Tiel. De andere kant op tussen Ochten en Wadenooien 10 kilometer. Gaan we naar Suriname, want president Daisy Boutersen is boos. Volgend jaar zijn er verkiezingen... en Boutersen suggereert dat de Amerikanen die verkiezingen willen saboteren. Er veel gevaar. Een waarschuwing van de Surinaamse president gisteravond in Paramaribo. Het Surinaamse volk heeft geen idee wat het buitenland allemaal bekokstooft. U hebt geen idee. Sans ma konji unu. Boutersen noemt het land niet met name, maar het is duidelijk dat het om de Amerikanen gaat. Aanleiding is een oriënterend bezoek van de Amerikaanse ambassadeur vorige week aan het onafhankelijk kiesbureau. Boutersen suggereert dat dat bezoek onderdeel was van een complot om de verkiezingen te vertragen. De Amerikanen zouden de verkiezingen willen uitstellen... omdat hun favoriete kandidaat nog niet klaar is voor een overwinning op Boutersen. Dat die president no ete, de no Ook die andere kandidaat wordt niet met naam genoemd. Maar het is bekend dat Bouterse zijn opponent, oppositieleider Santokki... graag publiekelijk afschildert als samenzwerende bondgenoot van de Amerikanen. Hey, de populistische wijze waarop Boutersen het volk waarschuwt voor de buitenlandse dreiging... slaat aan bij de bezoekers van de herdenking van de revolutie. En de Surinaamse president suggereert nog meer. Hij spreekt over een brutale ambassadeur... die gezegd heeft dat de verkiezingen uitgesteld moeten worden... Maar de Amerikaanse ambassadeur heeft dat helemaal niet gezegd. Boutersen suggereert van wel. En hij beweert dat de diplomaat daarom vandaag in een brief om opheldering wordt gevraagd. En als de brutale ambassadeur die de verkiezingen wil uitstellen... niet kan uitleggen wat hij bedoelt, dan mag hij zijn biezen pakken. En ik een hij Take your bundle and go. In denkt dat achter de schermen. Het buitenland moet niet denken dat Suriname niet weet wat er achter de schermen gebeurt. Het zijn de typische complottheorieën en insinuaties. waarvan er in de jaren tachtig tijdens het militaire bewind van Bouterse ook zoveel de ronde deden. De kans dat Boutersen een diplomatieke rel gaat ontketenen met de Amerikanen is heel klein. En het lijkt er dan ook op dat de woorden van de president vooral zijn gesproken voor de bühne. En de verwachting is dan ook dat de Amerikaanse ambassadeur... vrijpostig of niet, vandaag zonder veel vrees... zijn brievenbus zal legen. Aldus, Harmen Boerman, onze correspondent in Paramaribo... over de boosheid van de Surinaamse president. Over dat duo wordt gezocht wordt, hoort u zo meer.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 De politie in Nederland en in Duitsland is met macht op zoek naar een stel dat verdacht wordt van een reeks gewelddadige overvallen. Gisteravond gijzelden de twee in Enschede een gezin. De vader werd meegenomen en in Duitsland uit zijn auto gezet. Eerder op de dag schoot het stel bij een mislukte inbraak de eigenaar van een caravan neer. En de twee hebben ook op meerdere plekken toegeslagen. Anton de Ronde van de politie Oost-Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze nog steeds op de vlucht? Ze zijn nog steeds voor het vluchtig. En ze zijn de grens over gegaan naar Duitsland, begreep ik? Ja, dat klopt. Uh, daar waar ze gisteren ook de gijzeling en uh, het schietincident hebben veroorzaakt, dat ligt allemaal vlakbij de Duitse grens. Ze hebben de man van het gezin gisteren in het Duitse a uit de auto gezet. En wij zijn sindsdien zijn we druk bezig met een onderzoek met de Duitse en Nederlandse autoriteiten in die grensstreek. Ja, maar meneer De Ronde, u weet nog niet waar ze zijn. Het is niet zo dat ze rondrijden met een kolonne politieauto's achter zich aan. Nee, absoluut. De Duitsernis heeft in dit geval in hun voordeel gespeeld. En wij zijn wel door blijven zoeken en in de hoop hen voor de ochtend aan te kunnen houden, dat is niet gelukt. Maar wij willen ook eigenaren van campings in de grensstreek en ook van mensen met kleine hotelletjes erop wijzen, zeker bij die camping, dat het duur mogelijk illegaal gebruik maakt van een camping. Dus als er campinghouders luisteren, stel een onderzoek in en zie je wat verdacht neem contact op met 112, onderneem zelf niets. Nee, en dan zou het gaan dat ze gewoon in hun auto slapen, bijvoorbeeld? Dat zou ook kunnen, maar wij sluiten niet uit dat ze toch ergens uh, na, uh, onderdak willen, hebben willen vinden. En dat hebben gezocht op een camping door daar illegaal een caravan open te breken en daar te vertoeven. Heeft de vader van dat gezin uh, die ontvoerd is geweest iets verteld over hun motieven? Hebben ze daar iets over losgelaten? Nou, ze kunt ...voorstellen dat we in deze fase van het onderzoek... ...weinig prijs geven. Wij betrachten eerst iedereen goed te horen... ...slachtofferhulp aan te bieden... ...omdat het allemaal zeer... Uh... Traumatisch voor de betrokkenen is. Ons doel is dat wij de verdachten zo snel mogelijk aanhouden. Wij adviseren luisteraars om niets zelf te ondernemen... want het blijkt dat er dus toch gebruik wordt gemaakt van het vuurwapen. En in eerdere voorvallen zijn ze ook al zeer gewelddadig geweest... als je iets verdacht ziet, als je het duo herkent. En daarvoor adviseer ik om op politie.nl naar de foto te kijken. En neem dan contact met die politie via 1 en 2 op. Waren zij van tevoren al, hiervoor al bekend bij de politie? Zij waren bekend bij de politie. De zoektocht naar hen heeft uh, tot nu toe geen aanhouding opgeleverd. En zoals u uh, weet is worden zij verdacht van meerdere strafbare feiten. Onder andere in Meppel en Lagemieren. Goed, maar u moet toch wel het een en ander prijs geven... want u bent nu afhankelijk van het publiek. Wat weet u van ze? Wat kunt u vertellen? Waar moet men op letten? Nou, we weten in ieder geval dat ze gisteravond zijn vertrokken... in een opvallend blauwe Honda CRV met het kenteken 71 Dirk-Pieter-Lima-Karel... Maar wij sluiten niet uit dat ze andere kentekenplaten op de auto hebben bevestigd. Dus daar uh, vragen we. Let daarop, het kan ook een ander kenteken zijn. En de man heeft een uh, gedrongen postuur met dikke lippen. En de vrouw is getint. Hij is 25, zij is 19. En wij proberen vandaag in de loop van de dag. een update van de informatie die wij hebben. Uh, ook aan de media te verstrekken. En, en ook de namen zijn bekend, morgen ook bekend worden gemaakt. Die namen zijn bekend, staand op politie.nl. Het plaatdelic Mierde, Enschede nu. En uh, de namen zijn uh, uitgebreid in het nieuws. En hun foto's kunt u daarop bekijken op politie.nl. Bij gezocht. Ja, en uh, de verschillende kranten hebben die foto's ook op de voorpagina. Trouwens, onze website ook. En schrijven daarbij: Bonnie en Clyde slaan weer toe. Maken die vergelijking met dat duo uit uh, de jaren 30 in de Verenigde Staten. Zijn ze zo vergevaarlijk? Nou, het is in ieder geval een gegeven dat ze gisteren niet hebben geschuwd om gebruik te maken van hun vuurwapen toen ze betrapt werden bij een inbraak in een caravan. Dus wij willen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. En ons belang is erop gericht, zowel met de Duitse als de Nederlandse autoriteit, om deze twee zo snel mogelijk aan te houden. Anton de Ronde van de Politie Oost-Nederland. Hartelijk dank voor de informatie. Mocht er meer bekend worden, dan horen we dat graag van. u. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Mijn sluipend door het struikgewas op zoek naar een otter. Ja, hier geen overvallers. Maar wel een flinke jager, dat wel. Want dat is de otter bij de Nieuwkoopse plassen. Met twee mannen het struweel in. Allebei van natuurmonumenten die dit gebied beheren. Het is een beetje vierende bodem. Het is hier veen. En uh, ik zie dat uh, boswachter Martijn van Schier hier aan het randje staat. Ja, op zoek naar de otter. Stuk is natuurlijk een grote klets, want het is een nachtdier. En wij gaan die niet, he helemaal niet vinden natuurlijk. Want de otter is een ontzettend schuwdier. Maar goed, ze zitten hier wel. Nou, ze zitten, we zitten hier uh, uh, uh, aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen in een bosje. En dat bosje kan zomaar de plek zijn waar hij ligt te slapen. Overdag dan. Want ja, Dan is hij op het land en s'nachts vooral in het water. Ja, zeker. Ja. Kijk, en hoe ziet een otter er nu uit? Twan Kooijmans weet het, want hij is kenner van de otter. Ja, de otter is een uh, best groot beest voor de Nederlandse natuur. Ruim een meter groot. Heeft een lange staart, mooie pels en is een roofdier. Behoort tot de uh, marterachtige. En uh, nou, loopt langs oevers en zwemt in het water. En als hij dan zwemt, heb je dan nog snel mensen die zeggen... hé, hey, zeehond? Nou, mensen zien hem nauwelijks, want hij leeft vooral s'nachts... En de kans dat je zo'n otter ziet is minim. Maar hij verschilt wel veel van een zeehond. Want een zeehond zie je alleen de kop boven water. In Schotland worden zeehonden en otters in dezelfde wateren zelfs gezien. En een otter, typisch als hij zwemt, zie je ook soms zijn rug, soms zijn staart. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, ach ja, zo'n otter, leuk. Door met de waan van de dag. Toch is het belangrijk nieuws dat die otter ook hier in de Nieuwkoopse plassen weer voorkomt. Het zegt iets over de stand van het land. Ja, we zijn met z'n allen sinds de jaren 70 in een veel mooier en schoner land komen te wonen. Vooral de waterkwaliteit was in de jaren 70 echt erbarmelijk. Kon je niet eens in de Rijn zwemmen, dat was gewoon gevaarlijk. Ze zijn in de jaren 80 verdwenen, in 2002 uitgezet in de buurt van Zwolle. Nou zijn ze blijkbaar helemaal hierheen gekomen. Maar het gevaar is het blik voortrazend aan de rand gins bij die lantaarnpalen. Inderdaad. Otters die willen de weg wel eens oversteken. Zeker als er aan de ene kant van de weg een moeras ligt en aan de andere kant ook. Dus dat is hier het geval? En dat is hier het geval, ja. Wat moet er gebeuren? Ja, eigenlijk iets heel simpels. Je moet ervoor zorgen dat die otter de weg niet over kan steken... maar dat hij onderdoor steekt, zeg maar. een Tunneltje. Een tunneltje. En je moet zorgen dat, dat hij dat tunneltje vindt. Dus je moet ja, een rastje neerzetten. je erbij dat hij weet waar het tunneltje is. <laughs> hey, hoe, hoe gaat zo'n beest echt een tunneltje door dan? Nou ja, als je een rastje neerzet van een meter hoog... waar hij tegenaan loopt... dan gaat hij zoeken van hey, waar kan ik nou dat rastje langs. Komt hij een tunneltje tegen, dan loopt hij er gelijk. Kost geld, hè, zo'n tunneltje. Kost geld, maar... Uh, hoe zou ik het zeggen uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de aanleg van een Blankenburg tunnel dan is het bijna gratis als je het vergelijkt met uh, als je voor je kinderen is het misschien wat meer geld we horen de lente al hè? veel vogelgeluiden vliegtuigen ook van Schiphol ja maar veel prachtige vogelgeluiden inderdaad Eén de ganzen die nog uh, hier zijn vanwege hoeveel de otters zouden er zitten hier? Ja, nou, het is toch prachtig dat er weer één otter in ieder geval zit... dat daar het bewijs van is uh, na 40 jaar. Ja, maar met één otter krijg je niet meer otters. Dan moet er toch nog een tweede bij. Ja, zeker. Dus dat, dat is ook uh, het doel. Hè. Het is prachtig natuurlijk als uh, Nieuwkoopse plassen... Die, die worden completer met een otter erbij. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren voordat we zover zijn... dat er een levensvatbare populatie is. Wij sluipen langzaam verder door het struweel... Met voor ons de prachtige oranje-paarse kleuren van de zonopkomst. Ja, Meino. Ik vraag me nog wel even af... hoever zouden ze zijn met klonen van otters? Want dit schiet niet echt op, natuurlijk. <laughs> nee, ja, het is, het, is, het is een kwestie van geduld en lange adem, denk ik. Oké, okay, dank je.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 Dit is Radio 1. Twee minuten over half acht, hier is het NOS-journaal Jan van der Putten. De politie heeft nog geen idee waar de man en de vrouw zijn... die gisteren op een camping in Enschede iemand neerschoten en een gezin gijzelden. Het duo dwong de vader van het gezin naar Ahaus in Duitsland te rijden. Ook de Duitse politie is naar hen op zoek. En de politie houdt er rekening mee dat ze vannacht ergens op een camping of in een hotel hebben gezeten. De nieuwe machthebbers in Oekraïne willen vandaag een regering van nationale eenheid presenteren. Wie de premier wordt is nog onduidelijk. De afgezette president Janukovic is nog altijd spoorloos. De Consumentenbond zegt dat de meeste telecomproviders gesprekken nog steeds afronden op minuten in plaats van seconden. En daardoor zouden klanten tot 30% te veel betalen. De Consumentenbond wil dat afronden op seconden standaard wordt voor alle abonnementen. En de maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam gaat eind volgende maand terug naar 80. Volgens het AD heeft minister dat besloten. De rechter bepaalde eerder dat de minister te weinig heeft rekening gehouden met lawaai en fijnstofoverlast. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoef we bij Weerplaza. Marco, gisteren liep ik in de teenslippers en mijn nieuwe Bermuda. Kan ik die aanhouden? Nou, op zich zou dat moeten kunnen vandaag, want de temperaturen. <laughs> het is jouw zaak, wou je zeggen. Ja. ja, uiteraard. Is altijd, je bepaalt het altijd zelf. Uh, ik weet niet of je collega's er heel blij mee zijn, maar goed, dat terzijde. Goeie vraag. Goeie vraag, hoor, vandaag. Ja, daar mag jij zo'n antwoord op geven, Frederik. Maar 11 tot 13 graden halen we wel, maar dat wel vrij vlot in de ochtend. Want er komt een storing aan met regen. Als je naar de radar kijkt, dan zie je die nu al op de Noordzee liggen. Daar valt al wat lichte regen. Het komt langzaam dichterbij. In de ochtend valt er wat neerslag in het zuidwesten. En langzaam breidt dat zich uit naar het noordoosten. Maar ja, in Groningen komt dat pas laat in de middag aan. Daar duurt het dan ook het langst. In de avond valt daar nog wat regen. En dan is het in de rest van het land eigenlijk alweer droog. En begint het voorzichtig weer op te klaren. Ja, gaat de temperatuur dan ook wat naar beneden? Ja, want als die regen gaat vallen, dan gaat het kwik omlaag. En dat betekent dus dat je de maximumtemperatuur ja, op sommige plaatsen al aan het eind van de ochtend ziet. En op andere plaatsen net iets later. En het laatste dus in Groningen. In het oosten van het land wordt het dus ook het warmst. Als het eenmaal regent, dan gaat de temperatuur terug naar een graad of acht. En overigens morgen, dan hebben we gewoon weer een prachtige dag hoor. Dan is het op de meeste plaatsen droog met zon. En zitten we ook weer boven de tien graden. En dus wat dat betreft blijft het voorlopig toch echt nog wel zacht. Marco hoeft dat over een uur. AVB verkeersinformatie in de geest. Dankzij de voorjaarsvakantie staat er minder files, vooral te merken in de buurt van Amsterdam. Wel wat, wat vertraging in het midden van het land. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar staat 7 kilometer tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost. Heeft te maken met een auto met pech die daar even stond. Ook vertraging bij Tiel in beide richtingen. Op diezelfde A15 richting Nijmegen 4 kilometer. De andere kant op tussen Ochten en Wadernooyen 9 kilometer komt door een spoedreparatie. En op de A59 van Os naar Zonzeel... tussen Os en Nuland 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht. SP-senator Tini Cox kent de Oekraïne goed. Hoe moet het verder met het land? Vragen we zo aan hem. Zweden hebben het allemaal. Zou het nou niet fijn zijn als u geen keuze hoeft te maken... tussen aantrekkelijk design, veel vermogen of een gunstige bijtelling...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 sms helder naar 5544 en ontvang een korte demonstratiefilm. Zeven minuten over half acht tot negen uur is dit nog het NOS Radio 1 Journaal. De Italiaanse Senaat heeft de nieuwe regering van premier Matteo Renzi groen licht gegeven. Correspondent Rob Zoutberg, buongiorno. Buongiorno, ciao. Vijf ministers minder dan de vorige regering, de helft vrouwen... en gemiddelde leeftijd 47. Dus allerlei vernieuwingen. Ik vroeg me even af, welke portefeuilles hebben ze allemaal laten vallen? Waar gaan ze zich niet op richten? Nou ja, wie er bijvoorbeeld is verdwenen... is die minister van Integratiezaken die we hadden, die zwarte minister. En het feit dat haar gezicht nu ontbreekt in het kabinet... dat baart enige opzien. Maar ja, Renzi heeft overduidelijk niet geaarzeld om vernieuwing door te voeren. Een hele andere ploeg samen te stellen... En zo stond hij daar gisteravond uh, en ook gistermiddag tegenover die senaat. Maar hij had een heel somber beeld. Hij beschreef zijn land als verwoest, verzand, getekend door verstikkelde democratie. Sorry, bureaucratie. En uh, vertrouwen uitspreken betekent hier vooral uitspreken voor vernieuwing. En toen kwam de stemming na uren en uren dat er gedebatteerd werd... en uren dat mensen nog van de andere partijen iets mochten zeggen. En die senaat is ontzettend groot, dus het duurde maar. En na middernacht kwam die stemming 169 mensen voor... maar toch ook 139 mensen tegen. Dus het, was, het werd toch nog wel spannend tot het laatste moment... of je erdoor kwam, maar goed, hij kwam erdoor. En wat wilde je er dan aan gaan doen, Rob? Aan die, aan die somberheid in het land? Nou, hij kwam met een groot aantal punten. En een van de punten die mij opviel was dat hij het ging hebben over onderwijs. Onderwijs van de Italianen, over scholen. Hij lanceerde een plan dat heel opmerkelijk was. Hij gaat vanaf nu iedere week scholen bezoeken in zijn hele land. Iedere week doen er, doen er, eh, dient er één school zich aan. Daar wil hij het gaan hebben over vernieuwing van onderwijssystemen. Maar ook van schoolgebouwen zelf verouderd zootje. Daar moet iets aan gebeuren, want daar zit onze toekomst. Maar goed, daarna ging het natuurlijk ook over werk. Ik wou net het zeggen, want die het... moeten die, die scholieren wel wat te bieden hebben... als ze straks klaar zijn. Precies, maar je begint dus met scholing. Daarna kom je bij bedrijven terecht. Bedrijven moeten gesteund gaan worden. Er moeten garantiefondsen komen. Extra garantiefondsen voor kleine en middelgrote bedrijven... die nu geen toegang hebben tot subsidies. Het moet goedkoper worden om mensen aan te nemen. Belastingdruk moet af, uh, afnemen de komende jaren. Nou, her, uh, justitie moet, uh, uh, uh, moet een herziening van justitie komen. Maar goed, steun dus, hè, met name voor de economie. En daarna toch ook even kijken naar Europa toe... En Renzi die zei, het feit dat wij hier in Italië dingen moeten rechtzetten... is onze eigen verplichting. Europa is niet onze stiefmoeder. We gaan het zelf opknappen. Hoe valt dat in Italië? Nou, er werd een beetje... Ik, ik vond zelf, hè, uh, Renzi was uh, bevlogen als altijd. Er stond de man van 39... die een uur lang toch een heel spannend en, en goed verhaal kon houden. Maar de Senaat zelf die was een beetje mat daar tegenover. Er waren hele lauwe applausjes. Men is ook, heb ik het idee, toch erg afwachtend tegenover deze Matteo Renzi... die zich natuurlijk ook als een duveltje uit een doosje gepresenteerd heeft... als de nieuwe premier van Italië... na een broedermoord op zijn eigen partijgenoot Letta... En ineens stond daar dan, dus die Matteo Renzi die zegt, nu ben ik de premier. Uh, Renzi heeft ook gezegd, ik ga het vier jaar lang volhouden. Nou daar is echt uh, sepsis over of hij dat gaat volhouden de komende vier jaar. Maar heeft hij vertrouwen bij de Italianen? Voor zover je hij in het algemeen kunt zeggen? Want dat is nieuw ja, voor ze, dat ze zo de, de waarheid te horen krijgen eigenlijk. Ja, maar er is vertrouwen. Er is er zijn polls gisteren naar buiten gekomen. Daarin zegt 56% van de Italianen, we staan voorlopig achter Matteo Renzi. Dat is ook een beetje lauw, maar goed, ik kan ook zeggen... meer van de helft van de Italianen staan achter hem. Matteo Renzi die twittert ook net, en die twittert echt een, een minuutje geleden hier. Uh, dat was zijn eerste tweet weer in twee, tweet weer in twee dagen. Hij zegt, oké, okay, van de Senaat, nu naar de Kamer. Dat is een stemming die vandaag is, maar daar heeft de regering een meerderheid. Dus dat wordt niet zo spannend. En de uh, gaat verder. Twitter gaat verder. Daarna echt aan het werk. Scholen, arbeiders, ondernemers. Consument Rob Soutberg vanuit Italië. Oh, nou, nog lippens voor de sport. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. En als team is teruggekeerd Dat Shotschi, gisteren die huldiging ging in Assen. Je zag aan de gezichten toch wel wat vermoeidheid. En dat ze misschien ja. wel graag naar de familie wilden. Dat gaat niet vandaag. Moeten ze naar de koning en naar de premier, is dat toch nog een hoogtepunt voor. Ja, zeker. Uh, ja, als je het heel Hollands uh, kan uitdrukken, zeker omdat ze straks ook nog eens een keer een uh, cheque krijgen. Tenminste de medaillewinnaars, want die krijgen hun premie uh, symbolisch uitgereikt. En uh, dus wat dat betreft zullen ze daar zeker naar vooruit kijken. Ach, en het is altijd leuk natuurlijk om uh, ontvangen te worden, wie weet wel een lintje te krijgen. En allemaal dat soort zaken. Uh, en even voor de duidelijkheid. Ze hebben natuurlijk gisteren, na afloop van die huldiging, toen mochten ze ook meteen de familieleden in de armen vallen. Want die zaten in een speciaal vak vlak voor dat podium tussen die 15.000 mensen op de dat plein in Assen. En uh, toen het eenmaal afgelopen was op het podium... toen zag je de sporters echt naar beneden, hollen bijna... om uh, in de armen van die familieleden te vallen. Dus laten we zeggen dat ze de afgelopen avond en de afgelopen nacht... in elk geval de familie hebben kunnen zien. En nu nog even wat plichtplegingen. En een klein relletje gisteren. Judoka Henk Grol uh, vroeg om een financieel vangnet voor topsporters. Waar ja. is hij uh, verontwaardigd over? Nou, hij is vooral verontwaardigd over het feit... Ja, hij ziet eigenlijk een beetje de tegenstelling. Aan de ene kant staan uh, politici mee te juichen met, uh, met de medailles. Hè. Uh, premier Rutte feliciteert uh, gouden medaillewinnaars. Uh, en, en, en, en dan is de politiek blij, want dan is het ons oranje dat wint in Sochi. Aan de andere kant, zegt Grol... Uh, valt dan over een tijdje weer een blauwe envelop in de bus... bij uh, de sporters die een premie hebben ontvangen. Kijk, en dan moet je je voorstellen natuurlijk... Uh, Irene Wüst ontvangt veel meer geld. En Sven Kramer, daar geldt dat ook voor. Dan bijvoorbeeld... Lotte van Beek, dat zijn namen die hij ook noemt in die open brief. Stefan Groothuis, Shinky Knecht, Margot Boer, dat zijn de namen die hij dan echt letterlijk noemt. Ja, dat zijn mensen die krijgen een premie, een premie voor eventueel een bronzen medaille. Groothuis natuurlijk een gouden medaille, maar daar gaat dan weer de helft van af hè, aan uh, belasting. En hij zegt. Kijk nou toch eens een keer om ons heen. In het buitenland wordt dat vaak anders geregeld. Kijk ook bijvoorbeeld bij het voetbal. Waar uh, voetballers uh, deel van hun salaris, deel van hun premies kunnen storten in een CFK-fonds. Dat is dan weer bedoeld om later een financieel vangnet te vormen als ze met pensioen gaan als voetballer. En dan heb je een belastingvoordeel. Uh, dus zegt hij tegen de overheid, sta niet alleen te juichen, maar bekommer je ook om die sporters. En dat heeft hij gedaan in een open brief in de Telegraaf gisteren. Er uh, ja, is toch wel wat reactie op losgekomen vanuit de sportwereld. De politiek heeft dat nog niet echt opgegeven reageert trouwens. Nou ja. Maar misschien dat dat vandaag gebeurt in de Ridderzaal. Ja, nou ja, die reactie van minister Schippers van Sport is wel te lezen op onze website natuurlijk. Voelt daar niks voor, zegt zij. Er is al een regeling, er is niet op bezuinigd. Zelfs meer geld naar de sport gegaan. Ze kunnen ook een speciale spaarrekening openen. Dus dat zijn haar argumenten. Is Krol dan wel terecht boos, vind je? Nou ja, ik heb wel het idee dat die, dat die wel terecht... Kijk, Schippers ja, verwijst dan inderdaad naar een paar regelingen. Maar het, het is niet zo dat die sporters nu echt eens even dat geld goed weg kunnen zetten. Kijk, een spaarregeling is toch iets anders dan een, een, een pensioenfonds... waarin je je geld kunt stoppen. Ja. En dat dan later, zoals wij dat in wezen allemaal met ons eigen pensioenfonds hebben... Uh, toch met enig belastingvoordeel, een behoorlijk belastingvoordeel kunnen terughalen. Dus ik, het, het lijkt mij wel goed dat ze toch even wat serieuzer gaan kijken naar uh, de oproep van uh, Grol. Hij is niet de enige trouwens, hoor. In het verleden is het... ook wel vaker gezegd door uh, sporters. Uh, het, het, het gaat niet om de grootverdieners in de sport. Die, die, die, uh, die bouwen wel. uiteindelijk wel uh, aan hun oude dagvoorziening. Uh, op, een, op, een, op een manier uh, nou ja, zoals mensen die een beetje mazzel hebben in het leven dat ook wel uh, doen. Uh, dus die, die kunnen wel geld opzij zetten. Maar ik, nou, inderdaad, die sporters die een beetje bij verdienen. Ja, Die zullen daar toch wel profijt bij hebben als er wat andere regelingen komen. Het is misschien ook wel een beetje profiteren van het moment wat Goal op dit moment ja. doet. Hij ziet dus inderdaad die politici daar juichend staan bij die medaillewinnaars. En denkt dan: van jongens, waarom doen jullie niet iets meer voor ons dan wat jullie tot nu toe doen? Goed. Later dat geld. Vandaag dan die politici en natuurlijk de koning, de koninklijke familie. Jij gaat de verslag doen, Jo. Jazeker. We gaan naar jou toe. Naar Den Haag. Op Radio 1, dank je. AMB Verkeersinformatie, Helene Geest. Hoe gaat het op de weg? Nou, in de Randstad staan een stuk minder files dan anders. Maar in het zuiden van het land is het eigenlijk een beetje de gewone dagelijkse drukte. En zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Inbrugge. Er staat daar vier kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. De rook is opgetrokken in Kiev, maar de politieke onrust in Oekraïne is nog allesbehalve verdwenen. Vanuit Europa worden de ontwikkelingen met argusogen gevolgd, zoals bij de Raad van Europa. Tini Cox, namens de SP-lid van de assemblee van deze raad, goedemorgen. Goedemorgen. De politieke macht ligt nu in handen van de interim-president, die de afgezette Janukovic opvolgde... en ook roert oppositielijster Timoshenko zich. Kent u deze mensen? Heeft u ze ontmoet? Nou, de, de, de nieuwe parlementsvoorzitter, die hebben we nog niet mogen ontmoeten. De oude parlementsvoorzitter, die hebben we wel geregeld in Straatsburg. Zien maar de parlementaire, assemblee van de Raad van Europa uh, thuis is. Mevrouw Timoshenko, die uh, heb ik een uh, aantal keer ontmoet in, uh, in Straatsburg. En dat geldt ook voor meneer Yanukovych, uh, de, de, de president die nu president af is. Is dat, uw, ja, is dat uw indruk nu, of was dat ook in die ontmoeting die u met hen had? Nou, het zijn allemaal keurig. Voor de mensen, natuurlijk, ze zijn altijd vriendelijk. Ze bedoelen het beste met het vaderland. En zitten bij die nieuwe generatie, bij die oppositie, zitten daar ook geen mensen die u kunt vertrouwen? Want bijvoorbeeld Vitaly Klitschko, die had het helemaal, heeft het helemaal gemaakt in Duitsland, hoeft het voor het geld niet te doen en werpt zich daar toch op als, als iemand die veranderingen wil? Ja, hij, hij ziet eruit als. Uh, hij, hij zou een van de mensen kunnen zijn die niet aan, aan zichzelf denkt. Dan ben je al heel eind in, de, in de Oekraïne. Hij is uh, voormalig lid van een sociaal-democratische een, een partij. Nou, zeggen partijen in Oekraïne ook niet zoveel, want je wisselt nee. uh, die net zoveel als, als schoenen. Maar PISCO heeft in ieder geval als een van zijn programmapunten steeds gezegd dat hij iets wil doen aan de enorme sociale ongelijkheid in het land. Want dat is een van de bronnen natuurlijk van die voortdurende onrust. Dat mensen zien dat aan de top mensen zich schaamteloos verrijken. Terwijl het land uh, gewoon in bittere armoede verkeert. Dus hij, hij zou de hoop kunnen zijn. Maar ja, we moeten niet vergeten dat. Uh, eerder uh, uh, president Yushchenko, Judith uh, Timoshenko, Yanukovic, die in 2010 nog, uh, nog als president gekozen werd in ja. de vrije verkiezingen. Ook die zeiden dat ze het allemaal goed voor hadden met het land, maar uiteindelijk bleek dat ze het altijd goed voor H hadden het land. Het systeem is ook anders gewoon, zegt u? Ja, nou ja, de Raad van Europa heeft al, uh, houdt zich al sinds uh, jaren en bezig met dit, dit land, want het is het grootste. ...het grootste land uh, dat helemaal in Europa ligt. Er wonen, er wonen uh, 45 miljoen uh, mensen. En ja, het is een van de meest corrupte staten van, uh, van de wereld. Dus we moeten ons daar zorgen over maken. En dus vanuit de Raad van Europa wordt er voortdurend uh, door opgewezen van... ...je moet gewoon uh, je houden aan democratische richtlijnen... ...waartoe je je verplicht hebt. Je moet je rechtspraak hervormen. De rechtspraak in, in Oekraïne is buitengewoon uh, corrupt en aan, aan de politiek gebonden. Ik zag dat uh, nu weer het Hooggerechtshof is nu weer ontslagen door het nieuwe parlement... Ja, en het volgende parlement ontslaat natuurlijk weer de, de volgende rechters in dat land. Zo blijft dat gaan. En als Oekraïne er niet in slaagt om zich gewoon te gaan houden aan de regels... ...waartoe het zich verplicht heeft als lidstaat van de Raad van Europa... En dan blijft het een gebed zonder eind. Vanuit de Raad van Europa wordt vooral geprobeerd om te zeggen... ...wij bieden hulp aan, zodat je je wetgeving kan moderniseren... ...zodat je je kiesrecht kan demo uh, uh, uh, democratiseren... ...zodat je de corruptie tegen kan gaan. Maar het is natuurlijk aan het land zelf... Om daar wel of niet op te, op te reageren. Zolang als geld zo'n belangrijke rol blijft spelen in de Oekraïnse politiek, zie ik het wat dat betreft uh, uh, uh, niet zo positief in. Zien ze zichzelf wel als democratie? Nou, kijk, als je met, met hun politici spreekt, Oekraïne uh, uh, heeft, uh, net als elk land van Europa, uh, haar delegatie in, in Straatsburg... Ja, in theorie kunnen de mensen prachtige verhalen vertellen. Maar mijn, mijn eerste vraag is altijd hoeveel geld heb je. Niet dat, dat het verboden is om veel geld te hebben. Maar als ik voortdurend spreek met mensen ja, die, die, die toch zichzelf... een voortdurende een, een, een, een, een, een positie hebben, hebben verschaft, ja, dan is het toch wel moeilijk om al die mooie verhalen over... De invoering van de democratie en, en, en de betrokkenheid van kiezers, uh, om uh, dat is erg serieus te noemen. Uh, ja. Maar ik ook. Ja. ja, als ik even mag onderbreken. Dat klinkt niet als een land waar je even 20 miljard euro naar overmaakt voor hulp. Nee, Wat dat zou Europa erg, moeten dat, doen? Dat, dat lijkt me erg onverstandig. Ik denk dat, dat, dat de lijn echt is van: uh, wil je steun krijgen van uh, of het nu is van de Europese Unie, van de Verenigde Staten, van Rusland. Eigenlijk al die blokken die zeggen wel... Ja, ...je zal toch eerst je moeten hervormen... ...dat je een rechtsstaat wordt... ...dat als er een beslissing genomen wordt... ...dat we ervan vanuit kunnen gaan... ...dat ze ook uitgevoerd zullen worden. Maar kunnen ze daarop wachten? Want het is natuurlijk urgent wel enige hulp nodig. Het, het land is ja, behoorlijk in paniek. Nou ja, het lijkt mij dat, dat, dat, dat uh, uh, uh, uh, nu zomaar geven. Ik, ...ik heb uh, begrepen dat de commissaris reding heeft gezegd... ...nou, er moeten nu miljarden naartoe... ...dat lijkt toch een beetje of het land te kopen is. Weet je, eerst, eerst zegt Rusland... Wij bieden 15 miljard en nu zegt, uh, Odiréen van de Europese Commissie: misschien moeten wij wel uh, 20 miljard uh, bieden. Uh, dat maakt ook in de Oekraïne een slechte indruk, van, want dan lijkt het alsof hun land verkocht wordt aan de hoogste aan de biedenden. Het is heel belangrijk is om door te gaan en ik denk dat de Raad van Europa die lijn, die, die niet opvallend is, maar volgens mij wel effectief kan zijn, hervormt, leert je rechtsstelsel, zorgt dat mensen weer vertrouwen krijgen in een politieke systeem. Maar dat politici niet alleen maar in de politiek zitten voor de centen. En dan kan je misschien zaken gaan doen. Maar die 20... Yeah? is natuurlijk een, een ontzettend rijk land in, in, in potentie. Ja, in potentie. Maar ze hebben misschien ook voor die omvorming van de rechtsstaat wat geld nodig. Dus het zou natuurlijk in fases kunnen gaan met strenge voorwaarden ja, maar, daaraan verbonden. Ja, maar, maar uh, bijvoorbeeld Raad van Europa wordt uh, hulp aangeboden die uh, niks hoeft te kosten, zal ik zeggen. Uh, er is in Europa voldoende ervaring opgedaan hoe dat je een, een, een degelijk kiesstelsel kan hebben... hoe dat je onafhankelijk rechtspraak kan organiseren... als we ons daarop zouden richten... en vervolgens zeggen... van nou, naarmate dat je beter in die richting ontwikkelt... in de, in de, in de richting van een democratische rechtsstaat... kan je ook toegang krijgen tot fondsen of tot leningen. Dat lijkt me verstandig. Gewoon geld overmaken naar Oekraïne... Uh, dat gaat naar Kiev toe... maar uh, dat komt daar terecht in de zakken die al erg vol uh, erg zijn. Lijkt me niet erg verstandig. Uh, als je geld overmaakt naar Kiev... dan moet dat geclausuleerd zijn... Moet dat verbonden zijn met structurele hervormingen in de, in, de, in, de, in de rechtsstaat en in de democratie van het, van het land? Want anders zullen vooral de mensen van Oekraïne denken, ja, wat hebben we hier? Eraan? Er komen weer miljarden binnen, maar ze gaan altijd naar de, verkeerde, naar de verkeerde mensen toe. Dank u wel. Tini Cox van de SP, ja, ja. Eh, senaatslid en ook lid van de Assemblée van de Raad van Europa. Het NOS Radio en Journaal, Mediaoverzicht. Veel aandacht voor Bonnie en Clyde in de media. de voorpagina van het AD en ook de Telegraaf staan foto's van het criminele duo. dat gisteren een man neerschoot op een camping. en een andere man gijzelde. Foto's vindt u trouwens ook op onze website. Het vuurwapengevaarlijke stel gijzelde een man uit Enschede. en gooide hem in Duitsland uit de auto. staat op de site van RTV Oost. De Westfelische Nagrichten meldt dat het stel levensgevaarlijk is. Die spoor vuurt naar Ahaus. Het spoor leidt naar Ahaus, al dus die nagrichten. Mensen in Groningen willen duidelijkheid, zodat ze de aardbevingsbestendigheid kunnen waarborgen. Kunnen dan bouwen en verbouwen. We willen niet telkens de scheuren weer dichtsmeren, zeggen de Groningers in trouw. Mensen durven hun huizen niet aan te pakken, omdat ze niet weten hoe duurzaam hun maatregelen zijn. De nieuwbouw ligt al bijna stil. Berichtendienst WhatsApp heeft mobiele telefoonnummers verzameld van honderden miljoenen mensen die helemaal geen gebruik maken van WhatsApp. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens handelt het Amerikaanse bedrijf daarmee in strijd met de wet, zo schrijft de Volkskrant. Jeugd kan los met carnaval, kopte de Telegraaf op de website en ook voor op de krant. Gemeenten gaan namelijk niet extra controleren minderjarigen die tijdens carnaval alcohol drinken. De meeste plaatsen waar carnaval wordt gevierd zijn afspraken gemaakt... tussen horeca en lokale overheid. Extra controles leveren alleen maar onnodige agressie op... zegt de gemeente Venlo bijvoorbeeld. De bestuurscrisis bij zeehondencres in Pieterburen duurt voort. De nieuwe Raad van Toezicht wil Leni het Hart een adviserende rol geven... in een medisch-ethische commissie. Maar het Hart lijkt niet bereid om in gesprek te gaan... met voorzitter Henk Bleker van die Raad van Toezicht. Zo staat op de site van RTV Noord. Opnieuw is een Nederlandse jihadist in Syrië omgekomen. Het gaat om de Marokkaans-Nederlandse jongen Abu Hamza. Hij zou de elfde ne elf Nederlandse doden zijn... in het Syrische oorlogsgeweld, meldt de Telegraaf. Het bevoorraden van winkels kost honderden miljoenen Euro's te veel. De reden is dat gemeenten veel te veel regels hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 1600 regels voor het laden en lossen. Dat staat in metro. Passend onderwijs krijgt in krimpgebieden extra geld, meldt het Nederlands Dagblad. Het gaat om 29 miljoen euro. Daarmee kunnen ze dan de geplande bezuinigingen beter opvangen... en kunnen meer kinderen dat zogenaamde rugzakje houden. Er zijn steeds meer lokale partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Uit een enquête van de Gooi en Eemlander blijkt... dat het er honderd meer zijn dan vier jaar geleden. En De Telegraaf heeft er nog steeds geen genoeg van. Sporters en fans vieren welverdiend feestje over de hele voorpagina... en daaronder dan een foto op het podium in Assen. Gisteravond alle medaillewinnaars van de Spelen in Sochi. Ja, en Sochi is nog niet afgelopen... want de Olympische ploeg gaat straks naar premier Rutte... en koning Willem-Alexander voor de officiële huldiging... Er komt geen publieke rondrit door Den Haag. Zoals eerder wel eens gebeurde bij huldigingen van de Olympische ploeg. Zo meldt Omroep West. Ja, ik heb nog wel eens meegelopen naast een koets met Bart Veldkamp erin. Hoe was dat? Ja, dat nou, was wel spannend. Ja. Straks hoort u meer over 100 km per uur op de ringweg. Niet langer 100, maar voortaan 80 op de A13 bij Rotterdam overschieën. De A10 West bij Amsterdam. Minister van Verkeer, Schults is om. U hoort er zo meer over na 8 uur. Dit is Radio 1. Is de tap eigenlijk al open? De tap is nog niet open. Maar als je wil drinken, kan dat wel. Kijk, Guilaine, het kan dus wel. Elke werkdag van 9 tot 12. De ochtend. We willen je wel graag nuchter nog horen over een uurtje. Met gasten uit het nieuws. Stand.nl. Dank u wel. Stand.nl. Goedemorgen. En de Nationale Nieuwsquiz. Je hoort zo meteen of het Dan. goed gerekend wordt. De ochtend. Met Jurg van den Berg. Ja, weer een nieuwe bril, ja. Oh, mooi. Voor de radio. En Guylaine Plach. Is dit toeval? Zet zoiets zo aan de dijk. Ja, daar wil ik wel wat op zeggen. Oh, op Radio 1.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 U rijdt deze nieuwe Lexus al vanaf 26.690 euro en u profiteert van slechts 14% bijtelling. De nieuwe Lexus CT200H. Vanaf 1 maart in de showroom.